Vijf uur. Het NOS-journaal. Liselotte Thomassen. Akkoord Frankrijk, België en Luxemburg over Dexia. Cohen tegen benoeming Donner bij Raad van State. En Greg van Avermaat wint wielerklassieker Parijs-Tour.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 De Franse delen van de bank worden waarschijnlijk samengevoegd met enkele Franse banken. Dexia is in moeilijkheden gekomen door de Europese schuldencrisis. De bank heeft voor miljarden aan waardeloze Griekse staatsobligaties. PvdA-leider Cohen vindt dat minister Donner geen vicepresident mag worden van de Raad van State. In Buitenhof kondigde Cohen de motie daarover aan. Hij vindt dat ministers geen wetten moeten gaan beoordelen waarvoor ze zelf verantwoordelijk waren. In CDA-kringen wordt Donner genoemd... als geschikte vicepresident van de Raad van State. Cohen sprak in Buitenhof over de kritiek op hem van de afgelopen tijd. Hij noemde het interview van PvdA-voorzitter Ploemen in de Volkskrant... het dieptepunt in zijn periode als partijleider. Cohen zei dat hij de kritiek over zijn onzichtbaarheid kende... maar dat het iets anders is als zoiets in de krant staat. Hij heeft de kwestie met Ploemen uitgesproken. We kunnen tot haar aftreden in januari... op behoorlijke wijze met elkaar verder, zei Cohen. Verder zei de PvdA-leider dat hij zijn politieke stijl niet gaat veranderen en dat hij ook veel steunbetuigingen heeft gekregen van mensen die zijn onhaagse stijl waarderen.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 In de verklaring wordt de suggestie gewekt dat in dat geval Europese vertegenwoordigingen in Syrië worden aangevallen. Strijders van de interimregering Libië zeggen dat ze terreinwinst boeken in Sirte. De stad aan de Middellandse Zee wordt al weken belegerd, maar aanhangers van kolonel Gaddafi bieden taai verzet. Gisteren werd gemeld dat Sirte voor 80 procent in handen is van de nieuwe machthebbers en dat er nog een paar verzetshaarden waren. Twee daarvan, de universiteit en een conferentiecentrum, zouden vandaag zijn veroverd. Vermoedelijk zitten nog duizenden burgers vast in Seerte, die door de strijd geen kant op kunnen. Een ander bolwerk van Gaddafi, Benny Walid, zou ook zijn ingenomen door strijders van de interimregering. Vluchtelingen zijn ruim ondervertegenwoordigd in banen bij de overheid. Uit onderzoek van het CBS in opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland blijkt dat 2% van de werkende vluchtelingen een baan heeft bij de overheid. Onder autochtonen is dat percentage 15. De cijfers voor zijn voor Vluchtelingenwerk Nederland aanleiding tot een oproep aan overheidsinstanties om meer vluchtelingen aan te nemen. Volgens de organisatie schiet het Rijk tekort in het streven om overheidsorganisaties diverser te maken. Daarbij komt dat de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen zwak is. 22 procent van hen staat ingeschreven als werkzoekende. En als ze een baan hebben, hebben ze vaak een tijdelijk contract. De wielerklassieker Parijs Tour is gewonnen door Krek van Avermaat. De Belg won in de sprint van zijn medevluchter Marco Mercato uit Italië. Beste Nederlander was Roy Curvers. De Skill Shimano-renner eindigde op 22 seconden als negende. De overwinning van van Avermaat is de veertigste zegen voor een Belg in Parijs Tour. De voorlaatste klassieker van het wielerseizoen. Het weer vanavond af en toe droog, morgen bewolkt... en vooral in het noorden wat regen of motregen. In het zuiden is er kans op wat zon... Het wordt morgen ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is aan de kust krachtig tot hard. Op de wadden mogelijk even stormachtig. Namorgen blijft het zacht en overwegend bewolkt. Vooral het noorden houdt kans op wat regen. Let op. Het Nederlandse bedrijfsleven verwacht grote arbeidstekorten. Meer weten? Kijk op wiekomthetwerkdoen.nl Workforce.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 We'll okay. 4 uur van Langs de Lijn op de zondagmiddag met supercup volleybal bij de vrouwen weer tegen Sneek. We zaten in de slotfase van de vierde set. Hoe ging het, het verder, Lars Hirtz? Het was uiteindelijk Sneek die die vierde set won. 18-25 was de stand. En dus spelen we nu een vijfde set 9-6. En het is één, één groot foutenfestival. Net fouten, passeerfouten, up fouten, alles gaat fout. Maar er is wel een voorsprong op dit moment voor weer 9-6 in die vijfde set. En ze zijn dus dicht bij de Supercup. Degene die deze wedstrijd wint is degene die uiteindelijk. Eén foutje minder maakt dan de tegenstander. Sebastian Timmerman zag een Belgische winnaar, maar heeft inmiddels ook wel de hele top 10, denk ik, hè, van Paris-Tour. Van Avermaat, dat is dus die Belgische winnaar. Greg van Avermaat, tweede Marco Marcato wordt verslagen in de sprint. Adeu, de Italiaan van vakantie Derde, Casper Kloostergaard de guard op 25 seconden. Dan Ian Stannard van Team Sky. Laszlo Bodrogi, Mikel Delage, Geoffrey Lecatre, dat zijn allemaal Fransen. Bodrogi tegenwoordig namelijk het op een Franse licentie. Stuart O'Grady wordt achtste en op de 9e de plaats dus de beste Nederlander Roy Curvers, de Limburger van Skill Shimano. Arno Gerard eindigt op de tiende plaats uh, ruim achter dus de Belgische winnaar. De vijfdejaarsprof, zijn eerste jaar bij BMC. En eindelijk heeft hij dan zijn grote klassieke zeger te pakken. Greg van Avermaat. De hockeywedstrijd tussen Hollade en Pinoquet eindigde vanmiddag in 1-2. Een late mooie overwinning voor Pinoquet uit Amsterdam. De andere wedstrijden, Geert de Groot. Ja, Allereerst de andere uitslagen voordat we over Lare Pinoquet verder gaan praten. Met ja, vandaag de verliezende coach Roland Oldmans. Het werd dus inderdaad 1-2 voor Pinoquet dat hier op bezoek was. Oranje-Zwart tegen Amsterdam 1-4. Kampong SCHC 3-2. Den Bosch HGC 3-3. Schaarweide Hurley. 1-0. Het uh, mirakel van Zeist, Schaarweide, de debutant in de hoofdklasse, lijkt maar door te gaan. En uh, niet onbelangrijk daarbij zal ongetwijfeld zijn uh, Stefan Veen, de oud aanvoerder van het Nederlands Elftal, uh, dat uh, goud haalde op de Olympische Spelen onder zijn aanvoerderschap in Sydney. Schaarweide begeleidt hij een beetje samen met coach Bart Looien. En het is 1-0. Zijn... Invloed is daar vast groot. Roland Oltmans, denk ik. Een grote motivator. Jij kent hem als geen ander, Stefan Veen. Ja, ik ken hem zeker. Nou ja, sowieso, het doet is ongelooflijk knap. Dat is, dat is duidelijk. En ik, ik weet niet precies op welke manier zij wat voor taken er zijn. Maar ik heb Steven wel eerder dit jaar, toen we een uh, oefenwedstrijdje speelden tegen elkaar, heb ik hem ontmoet. En ik kan niet anders zeggen dat dat, uh, zeker voor die, uh, die redelijk jonge ploeg... En met de nauwelijks hoofdlastenervaring, dat het zeker een, een, een stimulerende factor zal zijn. We blijven dat volgen, Roeland, natuurlijk. Omdat Scharweide zich nu nestelt rondom die vierde plek... die voor jullie ook belangrijk was vandaag, met name tegen Pinoké. En dan ga je er toch af met 1-2 in de slotfase. Eh, doodziek ben je daarover. Ja, ik vind dat we onszelf uh, tekort doen. Dat is niet voor het eerst dit jaar. En, en, en uh, wat dat betreft moeten we echt eens een keer iets, uh, iets slimmer worden. Als je zes minuten voor tijd uh, gewoon leidt met 1-0... dan ook nog een tegenstander in dat moment een gele kaart krijgt... en je 11 tegen 10 komt te staan, dan moet je die wedstrijd uitspelen. En in plaats daarvan uh, krijgen wij binnen een minuut zelf een gele kaart... waar je wel een paar vraagtekens achter kunt zitten. Maar goed, je moet gewoon überhaupt zorgen dat een scheidsrechter niet eens in de verleiding kan komen om je een gele kaart te geven. Ja, en vervolgens uh, krijgen we ook de, de twee enig om de oren. Dus ja, dat daar uh, ben ik redelijk ziek van, ja. Zo'n onderbreking van 20 minuten... omdat een van de scheidsrechters nachtzaam zich verstapt op het uh, moeilijke veld. Het was lastig hockeyer vandaag hier. Kennelijk voor de scheidsrechters te lastig. De ene man moest uitstappen, dan komt er een nieuwe scheidsrechter. 20 minuten onderbreking. Jullie kwamen daar goed uit, scoorden vroeg. Bleven goed hokkieën. Dan denk je, nou ja, die wedstrijd die stop je in je zak. Ja, nou, zo gaat het natuurlijk met hockey niet, omdat er altijd wel één of twee momenten komen dat er, dat er een bal uh, tussendoor kan schieten. Hè. Dat kan, en zeker wat je al aangaf, het was moeilijk op dit veld om gewoon echt snel flitsend combinatiehockey te spelen, wat wij graag doen. Dus dan moet je uh, eigenlijk wat omschakelen aan een andere soort uh, spel, waardoor je in ieder geval het risico van balverlies op eigen helft uh, minimaliseert. Nou, en als je kijkt hoe de 2-1 komt, dat komt met name door een hele onnodige balverlies... Uh, op onze eigen helft. En ik vind dat je in dat soort dingen dus ook gewoon... Net een beetje slimmer moet zijn als, uh, als speler op dit niveau. En gewoon in de gaten moet hebben wat je dan wel en wat je niet moet doen. Ik vind dat we dat niet goed gedaan hebben. Even iets heel anders, Roulant. Uh, je bent een van de acht coaches van de professionele hockey league in India... die misschien gaat starten. De Internationale Hockeybond heeft daar nog geen uh, toestemming voor gegeven. Uh, niet kort geleden of niet zo lang geleden werd je ook genoemd... Uh, in dit geval Maleisië, in, in het kader van, uh, van Maleisië... Uh, heb je het gezien hier in Nederland? Uh, ga je je vleugels uitslaan? Is dit je laatste seizoen bij Laren? Nou, dat is, dat is een beetje te vroeg om te zeggen. maar contract loopt wel af, dat is het ding wat zeker is. Uh, daarnaast is bekend dat ik ook werk als prestatiemanager voor NSV-NSF. En uh, daar heb ik uh, ja, eigenlijk een baan waar, waar ik nog meer tijd in zou moeten en willen steken dan ik op dit moment doe. Dus ik moet wel afwegingen maken uh, aan het eind van uh, ja, het voorjaar. Waar, hoe het er precies volgend jaar uit gaat zien. Oké, okay, we gaan het allemaal bekijken. Roland, we gaan eens even samen naar de ranglijst kijken. Amsterdam staat uh, bovenaan. Uh, heeft gespeeld uh, vijf, zes wedstrijden, dertien punten. Bloemenaan en Rotterdam speelde niet. Die spelen voor de Euro Hockey League en spelen komende woensdag tegen elkaar. Hebben allebei tien punten uit vijf wedstrijden. Pinoquet heeft er tien uit vijf. Scharweide heeft er tien uit zes. Sorry, Pinocchi tien uit zes natuurlijk. Scharweide tien uit zes. Kampong tien uit zes. HGC negen uit zes. Laren negen uit zes. Het zit allemaal zo ontzettend dicht bij elkaar. Het kan nog alle kanten op, uh, Roland. Want zeker onderaan is het wat moeilijker. Voor Oranje-Zwart 2 punten. Hurley 3 punten. Den Bos en SCRC 5 punten. Allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, nou, ik heb al heel vaak gezegd, dit seizoen wordt uh, in april beslist en niet in, uh, in oktober gelukkig. Dus dat is, uh, dat is het enige geluk van deze dag. Maar je moet wel eigenlijk zorgen dat we dit soort winnen, wedstrijden winnen... om uiteindelijk echt serieuze aanspraak op de play-offs te maken. En dat is in ieder geval hetgene wat, uh, wat we vandaag nagelaten hebben. En laten we daar met z'n allemaal heel veel lering uit trekken. Oké, okay, dan gaat het allemaal om de komende tijd, de play plekken. Wij gaan volleyballen kleine verschillen, Lars Geert, maar nu dan toch. Ja, het gejuich gaat op in de landstedenhal in Zwolle. Want het is Beert dat aan het langste eind trekt in deze wedstrijd. 15-10 uiteindelijk in de vijfde set door uitstekend serverend werk van Desiree Nouwen. En een van de weinige speelsters die haar niveau haalde, Angelique Vergeer. De wedstrijd was niet goed, moet erbij gezegd worden. Maar Weert bleek uiteindelijk de beste in dit duel. Sneek gaat met lege handen naar huis. Vorig jaar ook al in de bekerfinale en nu dus ook in de Supercup. En het is Weert dat feest mag gaan vieren. Dat kunnen ze volgens mij prima in Limburg. Want zij hebben de eerste prijs van dit seizoen binnen, de Supercup.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 of my life 1978, Earth, Wind, and Fire and Got to Get You into My Life. Het is uh, wat wisselend, de berichtgeving over de WK turnen van onze mannen. Maar een finale plaats op het onderdeel ringen is nog altijd het doel voor Jurie van Gelder. tijdens die WK turnen daar in Tokio. En na de eerste dag bezette Brabanter de derde plaats. Er moeten er nog eens een hoop komen. Maar hij mag wel degelijk hopen. Edwin Cornelis spreekt met Jurie van Gelder. Nou, daar sta je weer, Jurie. Ja. Uh, met de derde score op ringen van vandaag. Wat is het waard, denk je? Nou, ik, uh, toen ik mijn score zag, toen, toen dacht ik van... Oeh, dat wordt billen knijpen. Uh, nog steeds wel een beetje. Maar ik weet uh, inderdaad nu dat ik derde sta. Uh, Japanners zijn geweest vanochtend. Uh, een Braziliaan, die was goed. Ik heb hem niet gezien, ik zag alleen zijn score. Um, ja, uiteraard Chinezen moeten nog komen. Uh, nog een paar andere uh, gasten. Ik weet dat uh, Italianen... Als ik uh, het goed heb, dan, uh, dan, dan zitten allebei onder mij. Ja. Ja, uh, ja, Zelfs dat doet mij al goed, zeg maar. Weet je? Dus ik sta nu derde. Uh, ja, ik ga hem de tribune zetten, ga kijken. Dus ik, ik, uh, ik, ik, ja, ik hoop stiekem toch een beetje dat het, uh, dat het gewoon een finale is. Ja. Maar ik had serieus uh, toen ik landde, ik was serieus blij. En... Uh, ja, ik denk, ik heb nog niet uh, navraagd bij, bij Bram, bij mijn trainer en bij de juryleden, maar ik denk dat sowieso mijn laatste krachtelement uh, iets aan de, de voorzichtige kant was, uh, om het zo maar te zeggen, uh, wat meteen drie tiende oplevert, of uh, uh, aftrek gaf. Dus ik denk dat daar uh, ja, het redelijk laag cijfer uh, vandaan komt, want ik... Ik had, ik had die drie tienden in mijn hoofd zitten. Ik was serieus blij toen ik landde. Dus maar goed, dat is... En als je kijkt naar hè, de rest van je oefening, daar ben je tevreden over? Was het allemaal ja, zo nauwkeurig en zo zuiver als het moest? Nou, ik heb gedaan wat ik kon. En uh, ik... Ik mag wel heel blij zijn, denk ik, met, met deze dag. En, en ja, vooral dat ik uh, voor de eerste keer uh, ooit in mijn leven op een WK een vloeroefening uh, heb gedraaid. En, uh, ja. en, weet je, dat was gewoon uh, nee, dat, dat was een hele leuke ervaring eigenlijk, heel deze dag. En uh, ja, goed, drie toestellen, de volgorde was serieus gewoon. Uh, ja, in mijn nadeel. het bedoel... al op het laatste, het zwaarste ja, toestand misschien wel. Ja, ja inderdaad. En, uh, kijk, op sprong begonnen. En dan heb je even een tijdje rust. En dan moet je weer opladen voor vloer. En weet je, dat, dat is gewoon een lange dag. En uh, daar moet ik nog wel uh, aan wennen, zeg maar. En ik merk heel erg goed dat doordat ik dus met vloer en sprong uh, begin... dat ik daar, uh, daardoor gewoon energie en kracht uh, mee verlies. En dat, ja, dat is goed te merken. Um... De ringoefening ging dus uh, feitelijk naar wens. Hè? Die finale plaats dat moet haalbaar zijn. Maar je noemt al die twee andere toestellen die je ook nodig hebt om uh, die Olympische missie eventueel te vervullen. Uh, heb jij enig zicht op de minimumscore die je daar moest hebben? Nou, ik weet dat ik bij de beste 75% moet zitten. En, nou, op, op, op sprong is dat zeker geen probleem. Uh, ja, op vloeren 12-3. Ja, dus ik had een paar stomme foutjes gemaakt. En Hans, dan moet je bijvoorbeeld twee seconden staan. Nou ja, goed, dat kan een kind bij wijze van spreken nog. Dus dat, uh, ja... Nee, bij de beste 75%, Ik ben benieuwd. Uh, was, ik, ik, ik denk het bijna haast wel, denk ik. Ik bedoel, er zijn zoveel landen en, en turners die uh, springen. En kijk, als je echt gewoon drie keer valt bijvoorbeeld... dan, dan, uh, dan heb je ook al lager. Dus ik uh, kijk het zeker niet de allerhoogste score maar ja, ik ben in ieder geval blij dat ik gewoon drie scorers neer heb gezet. Want daar ging het, daar ging het om. Ja. Nu is het even afwachten inderdaad of je die finale plaats te pakken hebt. Wordt het nog echt spannend of zit je wel redelijk safe? Nou, als ik dus nu derde sta... Uh, dan kunnen nog twee Chinezen dan uh, overheen. Dus dat is vijfde. Ja, Russen. Uh, ja Zesde, nou goed, ik... Uh... Jovchef, ja, ja, ja, Nee, laat ik zeggen, ik ga op de tribune zitten, op de tribune zitten, ga ik kijken. Ik ga, ik ga er gewoon vanuit, laten we positief zijn, ik ga naar de finale. Jurie van Gelder, laten we positief zijn, zegt hij, ik ga naar de finale. We gaan het hebben over het Nederlands elftal. Afgelopen vrijdag tegen Moldavië stond hij aan de basis van de 1-0 van Klaas-Jan Huntelaar Dirk uit. Speler van Liverpool, onomstreden bij Oranje. En deze week werd hij plotseling in verband gebracht met een Nederlandse club. Namelijk een functie bij Quick Boys uit Katwijk moet ik nou u zeggen, eigenlijk? Nee hoor, bij mij niet. Dat je technisch directeur bent geworden? Oh nee, ik ben geen technisch directeur geworden. Oh, nee. Hoe heet het dan? Uh, strategisch adviseur van de club. Dat oh, oh. nog nog zeker u nog zeggen. Nog een mooier woord. Wat ga je dan doen? Nou ja, kijk, uh, de club Quick Boys waar we over praten, die heeft uh, uh, uh, een nieuw beleidsplan geschreven. Uh, waarin uh, de club uh, zeg maar een nieuwe structuur gaat aanbrengen. En uh, ja, ze hebben mij gevraagd of ik. Uh, mijn visie en ervaring in de betaalde voetbal met hen wil delen. Dus goed, de club waar ik van mijn vijfde, vijf, van mijn vijfde tot mijn zeventiende jaar gespeeld heb. Als je op zo'n manier iets terug kan doen, dan doe ik dat graag. Ja, en het is nodig ook. Want Quickboys hoort denk ik in de topklasse te spelen en dan niet in de hoofdklasse. En daar staan ze vierde van onderen. Ja, dat klopt. Uh, ik kan het heel negatief benaderen, maar ook positief. Er staan maar zeven punten van de, van de koploper. Ja, en maar drie punten van de ploeg die de laatste staat. Ja, nou ja, dus uh, je weet dat ik een positieve link ben. En uh, ja, goed, uh, er is werk aan de winkel, dat weten we. En uh, ja, we weten precies uh, wat er goed gaat. En er gaat ook heel veel goed bij Quickboys. Maar we zien ook welke dingen we kunnen verbeteren. Ja goed, uh, ik heb heel veel aan het voetbal te danken. En uh, ik vind ook dat je dan uh, in sommige dingen daarin uh, wat terug kan doen. En als dat op deze manier kan. Uh, wat ik denk uh, dat ik goed kan. Ondanks het feit dat ik uh, in Liverpool speel en aan de andere kant van, uh, van de zee zit. Maar uh, goed, uh, wij denken dat ik daar een aanvulling in kan zijn. Dus ik ga dat uh, doen. Nog één wedstrijd met Oranje in de kwalificatie. Zweden uit. Dat was op papier de lastigste. Um, dat was op papier uh, de laatste. Waarvan wij in het begin zeiden, nou... Dat zal er wel spannend kunnen worden. Dat is niet echt zo, hè? Nou, uh, voor ons misschien niet, maar voor hun wel. Uh, ik denk dat het een hele leuke wedstrijd is. Hun, uh, hun moeten toch winnen om uh, uh, ja, zich te kunnen kwalificeren voor het EK... of beste tweede te worden. Uh, Hongarije hang, heigt volgens mij ook nog in hun nek. En wij kunnen een fantastische prestatie leveren... door uh, weer elke wedstrijd in de poel te winnen. Ja, want in Zweden zullen ze misschien denken... oranje al die laten dat wel lopen. Maar, mooi, lijkt me niet... Nee, nee. Uh, zo zitten we niet in elkaar. En uh, goed, voor ons ook weer een uh, hele mooie wedstrijd. Want zoals je zelf zegt, het is denk ik de lastigste wedstrijd in de pool. Uh, uitwedstrijd in Zweden. Dus ook uh, ja, voor deze ploeg weer een uitdaging om uh, die goed af te werken. Ja. En alle records zijn inmiddels in handen van deze selectie en van deze bondscoach. Want die zijn de laatste drie jaar allemaal veel verpulverd. Uh, betekent dat dat je ook per se dat record wil hebben dat je ook die laatste kwalificatiewedstrijd wint? Ja, nee, maar dat is echt een streven. Niet alleen van de trainer, maar ook van, uh, van, van het hele elftal. Uh, ja, het zou toch schitterend zijn om uh, in het hol van de leeuw, zeg maar, wat, wat de groepskwalificatie betreft, daar alle wedstrijden te winnen. En ik kan me nog goed uh, de laatste kwalificatiewedstrijd... Uh, van de, de, de WK-kwalificatie erin, uit tegen Schotland. Het was ook een geweldige wedstrijd, heel veel sfeer. Ja, en als je dan gewoon die wedstrijd weet te winnen... dan geeft dat heel veel voldoening, ondanks het feit ja, dat, je, dat je al geplaatst bent. Ja, Ibrahimovic is er niet bij, vind je dat jammer? Ja, het is leuk om tegen hele sterke elfdallen te spelen... en het is leuk om tegen sterke spelers te spelen. Die is even geschorst, even voor de duidelijkheid. Ja, ja dat, wist ik, dat wist ik, want uh, dat hoorde ik uh, afgelopen vrijdagavond al in de bus... op de weg terug naar het hotel. Uh, ja, dat is jammer, want je wilt tegen zo sterk mogelijk elftal spelen. En ja, ik denk uh, dat we ook uh, zeg maar uh, een Zweden met Ibrimovic uh, kunnen beslaan. Nou, dank u wel, meneer Kruijt. Fijn dat u even tijd heeft ja. vrij kunnen maken. Geen probleem, ik heb zelf tijd. Dirk Kruijt heeft dus een nieuwe functie tegenwoordig op zijn kaartje staan. Met de hand bijgeschreven, met de pen, strategisch adviseur van Quick Boys. Hij sprak met Bastigelug.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 Zo'n groleo, hè? dit? Ja, zo'n groleo. Die horen we liever zingen dan uh, de zoon van Kruijf voetballen... Of de zoon van. Dat uh, hebben we allemaal meer. Eddie Fiets. Uh, ja, precies. Enrique Iglesias, tired of being sorry. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zes, René van maken.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 En er werken nauwelijks vluchtelingen bij de overheid. Volgens onderzoek en opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland... heeft maar 2% van de werkende vluchtelingen een baan bij de overheid. En onder autochtonen is dat percentage 15. Volgens de organisatie schiet het Rijk tekort... in het streven om overheidsorganisaties diverser te maken. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Verhoef. Met uh, vrij veel bewolking boven Nederland. Maar er zitten ook nog een paar opklaringen op de Noordzee. Die komen vrij snel het land binnen. Dus misschien dat we zo nog heel even de zon zien voordat die ondergaat. Het is op dit moment op veel plaatsen ook wel droog. Maar vannacht kan er hier en daar toch nog wel wat regen of motregen vallen. En dan zal de bewolking opnieuw overheersen. Koud is het vannacht niet. Sterker nog, ik denk dat we de minimumtemperatuur nu zo'n beetje te pakken hebben. Met uh, 10 tot uh, 14 graden. En die loopt in de loop van de nacht alleen maar op naar 12 tot 16 graden. Morgen dan een dag met vrij veel bewolking en vooral in het noorden van het land valt van tijd tot tijd wat regen. In het midden en zuiden is het een stuk droger... en in Zeeland breekt misschien af en toe de zon door. Daar wordt het ook het warmst. Zacht is het met 20 graden... en in het noorden van het land is de graad of 18. Verder staat er veel wind. Langs de kust waait het hard met windkracht 7... en in het binnenland matig tot vrij krachtig. Ook dinsdag nog een dag met veel wind, veel bewolking en periode met regen. Maar daarna wordt het rustiger, droger, zien we meer zon... en gaat vooral de minimumtemperatuur flink omlaag. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A1. Hengelo richting Apeldoorn tussen Twello en Vorst. Drie kilometer aan ongeluk. Er zijn twee rijstoken dicht. Verderop richting Amsterdam bij Afrit Bunschoten 2, bij knooppunt Muidenberg 3 kilometer en bij knooppunt de Diemen 2 kilometer. Op de A12 in de richting Den Haag bij knooppunt Gouwen nog 5 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar de reis ook weer vrijgegeven. Op de A50 Osna naar Arnhem, bij knooppunt Valburg nog 2 kilometer door werkzaamheden. Daardoor staat het ook vast op de A73 richting Nijmegen 2 kilometer voor knooppunt Ewijk. Een stuk langer is de file op de A58 Tilburg naar Breda. Er staat tussen Geelze en Knopert-Galder 9 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie. Bij Knopert-Galder is de rechte reis ook afgesloten. Sportradio. Drie minuten over half zes het laatste blok op deze zondag van Langs de Lijn. We gaan het hebben over het volleybal. Niet over de finales vandaag in Zwolle, maar over het teleurstellend verlopen. EK en het ontslag daarop van de coach van de volleybalvrouwen Avital Zelinger. De bond had geen vertrouwen meer in de Oud International. Maar het Smeets ging een paar dagen na dat ontslag op bezoek bij het Zelinger en vroeg hem allereerst hoe het nu met hem gaat. Onder omstandigheden <coughs> redelijk goed. Uh... Wel moe, want ik ben uh, constant aan het uitzoeken uh, hoe en wat, waar het vandaan komt. Daar ben ik de uh, afgelopen 48 uur constant mee bezig. Heb je er afscheid van genomen, van de dames? Of hoe zit dat? Ik heb uh, iedereen persoonlijk gebeld. En heb een beetje uh, medegedeeld wat ik dan uh, te horen heb gekregen. Dat zal een hoge telefoonrekening dan zijn jouw kende. Ja, dat klopt. En hoe waren die gesprekken met die meiden? Nou, uh, allemaal waren in shock. Zaten, dat hebben ze niet zien aankomen. En op dit moment is het allemaal een korte dag. Het deel is nog in Nederland, maar het deel is natuurlijk in het buitenland, uh, naar het buitenland gegaan. Dus het is moeilijk uh, communiceren uh, in het begin. Maar op dit moment uh, laten ze het allemaal even bezinken en over nadenken. En Ik, ik was eigenlijk ook steeds uh, mee bezig. Dus uh, uh, tweede ronde heb ik nog niet uh, gehad. Telefoontje naar je vader misschien? Uh, hij was toevallig uh, de woensdag daarvoor was hij hier geweest. Voel toevallig? Uh, ja. Misschien dat hij het al voelde. <laughs> nee, dat was van tevoren al uh, misschien voor hem geregeld. Misschien dat hij het al voelde. Ja, dat kan. Dat kan. En, en wat zei hij tegen je? Uh, nou, dat, uh, dat was de dag daarvoor. En toen, s ochtends, vertrok hij naar Milaan. En uh, daar heb ik hem later gebeld, heb ik hem zei... meegedeeld. En dan zegt hij, dat kon hij ongel ja, met ongeloof uh, ja, dat horen. En dan uh, gaat hij daar ook zijn uh, uh, hersenen in, uh, in, in voorzetten. En vandaag heb, uh, heeft hij mij net... Vanochtend weer gebeld, en hoe is de stand van zaken. Even evalueren, kijken. Even advies hier daar. Denk aan dit, denk aan dat. Uh, mijn vader is uh, 21 jaar ouder dan mij, dus hij heeft veel meer ervaring uh, met dat soort zaken. Uh, maar ik heb niet uh, de drang zoals hij heeft om tot de bodem te gaan uitzoeken en echt te. Pinpoint wie is de schuld, wie, aan wie dat ligt, wat, staat, wat voor intrigues zitten daarachter. Weet je, ik, uh, ik besteed mijn leven vaak uh, meer, liever vooruit kijken en constructief. Maar ik merk wel dat ik loop, ik loop wel op zijn voetsporen, ik loop alleen maar 22 jaar achter. Dus uh, ik luister heel goed en ik neem zijn advies en zijn opmerking op. Coaches are hired to be fired... Ja, dat is onderdeel van het vak. Dat is niet de insteek. Uh, ik ben niet naar Nederland gekomen, laten we het niet vergeten. Ik heb het heel goed naar mijn zin gehad in overal waar ik uh, aan het werk geweest ben. Ik ben naar Nederland teruggekomen omdat, ik, omdat mensen vonden... dat ik een bijdrage kon leveren aan de ontwikkeling van de Nederlandse uh, damesvolleyball. Nou, dat vond, dat vind ik, Dat vond ik nog steeds de grootste eer die een Nederlander kan uh, hebben... De Spelsers hebben daar gevraagd, want ik heb met Francine gewerkt... ...ik heb met Ingrid eerder gewerkt... Uh, ...en ik heb nog steeds uh, de beste tijd van mijn leven gehad... ...met deze groep en de ondersteuning van al die mensen eromheen. Uh, en daar heb ik geen spijt van, maar dat was mijn intentie... Om, uh, ...om naar Nederland terug te komen. Maar zeker niet mezelf opleggen aan wie dan ook... ...en niet lastig zijn voor wie dan ook hier, met alle respect... En dat heb ik ook kenbaar gemaakt. De dag dat jullie denken dat iemand anders het beter zou kunnen doen... moet je het vooral doen, want dit team verdient het beste. Alleen ik zeg alleen maar de timing. En hoe ga je mee om? En hoe, eh, zoals mensen zeggen de laatste tijd... was niet chic om op die manier met mij zo om te gaan. Ben je, je gekrenkt? Kan je het werkwoord krenken? ja. Ja, nou, weet je, uh, het, het, het komt in herhaling, uh, alles. Ik, uh, ik, ik kan het, uh, het is, ik ben... Ben je niet... boos? Uh, het is niet boos, maar het is, ik, ik weet, ik, ik, weet je, ik kan het niet plaatsen. Dat is niet mijn stijl. Dat, dat komt bij mij niet in een rij van de... Professionalisme, dat mensen beweren dat ze dan zo zijn. Het lijkt net alsof mensen acteren net alsof ze Real Madrid zijn, maar wij zijn geen Real Madrid. Wij kunnen niks kopen. Wij, wij, wij staan nummer 100 op de wereldranglijst wat betreft financiële mogelijkheden. We staan 100 op de wereldranglijst wat betreft accommodatie. We staan 100 op de wereldranglijst wat betreft misschien uh, uh, organisaties. En wij willen wel nummer 1 of 2 van de wereld zijn als kleine landje met geen uh, structuren. Wat ga je met de rest van je leven doen? Ik, ik, ik voel me prettig als ik een bijdrage kan leveren aan een andere om beter te worden. In waar dan ook. Dat voel ik me, ik ben een hele leven ben ik eigenlijk met uh, teamprocessen of, bezig en... Uh, en ik, ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Ik kan heel goed met mezelf heel veel bereiken. Maar de toegevoegde waarde om anderen mee te nemen. en het gevoel hebben dat je iets kunt betekenen voor een andere... dat geeft me dat extra toegevoegde waarde voor mij uh, bestaan. En het hoeft niet alleen maar in het sport te zijn. Het, het kan in alles zijn. Vertel de Avitaal Serenja aan Marts Meets.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 ik kan hoogtepuntje vanmiddag hè, silo green, bright lights, bigger city, gaan we naar de marathon man uh. <laughs> Dank u, dank u. De Keniaanse atleet Jaffred Chichir Kipchumba... heeft de marathon van Eindhoven gewonnen... in een parcoursrecord van 2 uur, 5 minuten en 48 seconden. En ook de nummers 2 en 3 doken daar in Eindhoven... onder de oude toptijd. En dat is een opsteker voor de organisatie... die de marathon in Brabant meer gezicht wil geven. Binnen een jaar moet die marathon uitgroeien... tot een echt grote marathon. Maar de organisatie had ook een kleine tegenvallen vandaag. Hilda Kibet deed een aanval op het Nederlands record bij de vrouwen... maar slaagde daar net niet in. In Kenia... De geboren atlete kwam niet verder dan uiteindelijk de vijfde plaats. We have no two minutes to the start. Nog twee minuten. Nog twee minuten. I'm sorry, I'm sorry. One minute Nog één minuut. Nog één minuut. Ja, een voorgvallen. Goed over je hoofd, he. voor je oren. Vijf, vier, drie, twee, één, part! En weg zijn ze! Tot een luid applaus, onze mannen en vrouwen. Rustig aan, rustig aan, samen met onze welgeheel prestatie. 2.09, 2.09, 2.0701. En bij de dames dus uh, in de tijd van 2.25, 35 Atceda, maar uit Ethiopië. Edgar de Veer, directeur van de marathon Eindhoven. Eindhoven de gekste, moet Eindhoven de snelste worden, wat jullie betreft? Nou, dat is de laatste tijd gezegd Eindhoven de gekste, Eindhoven de slimste... Dus we hebben afgelopen week nog een prijs gewonnen voor, geloof ik, beste binnenstad. We hebben als geintje wel eens gezegd Eindhoven de snelste. Uh, en ook die ambitie uitgesproken in 2014 hebben we gezegd... we willen een aanval gaan doen, een serieuze aanval op het wereldrecord. Uh, voor nu ambitie, we willen betere aansluiting bij de top 10 in de wereld... en een uh, volgende stap maken als evenement. En dat is echt gelukt. Maar hebben jullie het idee een grote stap gezet te hebben? Ja, een hele grote en ook veel groter als we hadden, hadden verwacht. Om um eerlijk te zijn hadden we echt bij de dames uh, een koerrecord verwacht. Maar ook verwacht dat Hilda uh, het Nederlands score zou uh, lopen. Heeft ze zelf ook gezegd. Hilda was heel erg teleurgesteld en uh, had er ook echt op gerekend. Bij de mannen hebben we steeds gezegd: er wordt zeker een 2-0-6 tijd uh, uh, gelopen. Uh, maar 2-0-5-48 hadden we absoluut niet, uh, niet op gerekend. Ja, wij willen stap voor stap uh, groeien, Stapjes stap is nu iets groter uh, uh, geweest, dus wij moeten gaan kijken hoe dat de kwaliteit en dergelijke uh, kunnen handhaven, maar uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat mensen kunnen zien dat die ambities gewoon reëel zijn, dat we gewoon een kwalitatief goede organisatie zijn, dat we een heel snel parcours hebben, we hebben een aantal uh, faciliteiten aangepast, start van 11 uur naar 10 uur s ochtends, ja, al, die, al die punten zijn vandaag echt op zijn plek uh, uh, gevallen. En, uh, daar kunnen we mee verder. En natuurlijk heeft met sport ook met topsport uiteindelijk ook wel te maken met, met geld. Wij zullen nooit uh, kunnen concurreren met een Londen-marathon of een Berlijn-marathon. Uh, maar wij denken dat we wel... Nou ja, stoutse stoutste jongens uit de klas is overdreven. Maar we denken wel dat we door bepaalde zaken misschien net iets anders aan te, passen, aan te pakken... Uh, toch gewoon heel goed mee kunnen doen. En daar hebben we ook vandaag bewezen. Heel Pugel van den Broek, echtgenoot van Hilda Kibet, het is niet gelukt, de recordpoging hier in Eindhoven. Wat was jouw indruk van deze marathon? Nou ja, het, het is een beetje een teleurstellende marathon geworden voor haar eerlijk gezegd. Ze wilde natuurlijk proberen het Nederlands record te verbeteren, 2 uur 23, 43. En eigenlijk had ze het idee, en dat had, had ik ook, dat het wel moest kunnen. Ze heeft de afgelopen maanden heel goed getraind. En uh, nou ja, als je, naar de, als, we naar, als je de training analyseert en je kijkt wat het allemaal gegaan is ten opzichte van voorgaande jaren, dan hadden we het idee dat ze 2.23 zeker moesten kunnen lopen, misschien zelfs 2.22. Ja, dan wordt het 2.26, dus dat is natuurlijk uh, behoorlijk teleurstellend. Hilda, 2.26, 36 en een uh, vijfde plaats. Daarvoor ben jij niet naar Eindhoven gekomen. Ja, vandaag ging het niet lekker.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 wat is er gebeurd precies? Jan shirt niet eens netjes gedaan. <Klacht> Hoe was <het> onderweg. weg? Ja, ik denk dat ze Heb je al reacties gehoord van atleten over het nieuwe parcours? Ja, zeker een van de leukste reacties is dus dan in de. Ik bedoel, het is niet, niet meteen absoluut topsoort, maar het is lokale loper, Harem Sengers, werd eerst Nederlander. Uh, is een Eindhovenaar. En meteen na de finish had hij van uh, laat ze allemaal maar lullen, als dat mag zeggen, over het nieuwe parcours. Het is een fantastisch snel parcours en de sfeer is uh, hetzelfde als vorig jaar. Uh, andere atleten zeggen ook allemaal, ja, het is natuurlijk het is Nederland uh, eigen, het is natuurlijk helemaal vlak. We hebben echt alles aan gedaan om uh, ja, lange rechte stukken uh, zo min mogelijk stijgen en dalen. Ja, en dat is gewoon uh, super gelukt. Super gelukt zelfs. directeur Edgar de Veren van de Marathon van Eindhoven in een uh, gesprek met Floris van Hoorn. Het was nog meer een Keniaans succes. Want Moses Mosop heeft de marathon van Chicago gewonnen. Deed het in een tijd van 2 uur 5 minuten en 37 seconden. En een andere Keniaan, Vincent Yator, heeft de 4 mijl van Groningen op zijn naam geschreven. Yator bleef de Ethiopiër Bekele, de bekende Ethiopiër, verrassend voor. Yator legde de ruim 6 kilometer af in 17 minuten en 6 seconden. Dat was 1 seconde sneller dan het oude parcoursrecord. Bij de vrouwen zegevierde daar een andere Kibet, de Keniaanse Sylvia Kibet. She was twenty-two.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 22, ja, voor een wat langer geleden hè, een <laughs> ander, Lily Allen. We gaan het hebben over het voetbal. Belgische voetbal, Elftal met name, won voor 19, 1910 namelijk... voor het laatste uit bij Duitsland. En zal ook nu boven zichzelf uit moeten stijgen... om plaatsing voor de eindronde van het EK af te dwingen. Maar ze wonnen met 4-1, weet u wel, afgelopen vrijdag. En omdat Turkije verloor zijn er dus weer kansen. Dinsdag treffen de Rode Duivels het al geplaatste Duitsland. En bij winst eindigen ze dus als tweede... en kunnen ze aan de play-offs deelnemen. Rob Fleur toog helemaal naar België... en vroeg aan international Björn Flemmings... ik weet wel van NEC oud nec natuurlijk, moet ik erbij zeggen. Hoe groot het vertrouwen is bij Jorgen op een goede afloop? Het vertrouwen moet er altijd zijn. En ik denk dat iedereen uh, wil uh, vrij ontspannen en uh, ja, wil gefocust naar die wedstrijd is. Maar uh, ja, we gaan gewoon, uh, er gewoon alles aan doen om, uh, om er te gaan winnen natuurlijk. Want de opdracht is heel simpel. Jullie moeten winnen. Ja, inderdaad. Het ligt terug in onze eigen handen. Als wij winnen, dan uh, maakt het niet uit wat de Turken doen. Dus uh, wij gaan proberen gewoon voor de drie punten. En uh, we gaan er vol aan de bak.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 Ja, het is altijd wel uh, ergens een fout geweest. En, uh, het, is niet, het is niet van één of twee wedstrijden. Maar goed, uh, uh, het, is, het is voor ons wel eens belangrijk om terug een groter nooit te halen. Maar uh, ja, kijk, 10 wordt een heel moeilijke, maar, maar ook een haalbare wedstrijd. Dus als, uh, als we die kunnen winnend afsluiten, dan denk ik dat, uh, dat niemand nog over, over één of andere wedstrijd gaat praten. Dat we gewoon terug die barrage kunnen spelen, dat is belangrijkste.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 Nee, ja, maar goed, uh, alles, alles kan veranderen. En, uh, ik zeg het, we hebben een hele goede groep, uh, vol talent. Uh, daarom is uh, het des te pijnlijker dat je in deze situatie verzaad bent geraakt. Ja, daarom, uh, ik zeg het, de, de groep is, is, is volwassen genoeg, de groep is aan het groeien en uh, ja, we zijn klaar voor dinsdag. Dus uh, we, gaan, we gaan gewoon uh, de drie punten er halen. Het zou wel een dame van de stunt zijn, hè? Het zou een stunt zijn, maar goed, uh, ja, de wedstrijden zijn, zijn er altijd en stunten zijn er nog meer, zeggen ze. Dus. Wanneer gaat de spanning komen?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 De Nederlandse tafeltennisvrouwen hebben op het EK in Polen... ook de laatste groepswedstrijd gewonnen. Tegen Luxemburg werd het 3-1. Alleen Brit-Eerland verloor haar partij. De vrouwen waren al zeker van de kwartfinales. En de mannen versloegen vanmiddag Cyprus met 3-2. Dat is een mooi bericht. Ja. Mooi bericht en aan het einde gekomen van 4 uur langs de lijn op deze zondag. Heeft u er geen genoeg van vanavond? Om 10 uur wordt er natuurlijk uitgebreid nagekaart over alle sport van het weekend. En vast vooruitgekeken naar Zweden, Nederland, voetbal. Dat is allemaal met Jeroen Stomforst. Vanavond is om 10 uur zometeen het uitgebreide NOS-journaal met Liesel Thomassen. En daarna kunt u ook nog luisteren naar Instituut Itzerda bij de VPRO. Bedankt voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.